van Tijn met het NOS journaal. In Turkije stevent de AK-partij van president Erdogan af op een nederlaag. Voor het eerst in twaalf jaar moet de partij de macht gaan delen. Hoewel de partij met circa 40% van de stemmen de grootste blijft, heeft AKP met zo'n 90% van de stemmen geteld geen absolute meerderheid. De Koerdische HDP lijkt volgens de voorlopige uitslagen 12% van de stemmen te hebben gehaald en daarmee is de kiesdrempel ruim bereikt. De partij krijgt dan stemmen die AKP anders als reststemmen zou krijgen. De Koerdische HDP verwacht 80 van de 550 zetels in het parlement te krijgen. Een viertal feest in de Koerdische oostelijke stad Diyarbakir.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 Gemeenten maken volop gebruik van goedkopere payrollers, terwijl de Rijksoverheid er juist helemaal mee wil stoppen. Bijna alle gemeenten hebben payrollers in dienst en bij een derde van de gemeenten is het zelfs de meest gebruikte vorm van flexwerk. Het heeft de NOS vastgesteld. In reactie daarop zegt minister Ascher dat hij de wet wil veranderen, zodat payrollers net zo worden behandeld als mensen met een vast contract. De overheid moet haat haat-imam's die in Nederland een lezing willen geven, weren. Een Kamermeerderheid is het daar volgens RTL Nieuws met de VVD over eens. Er moet een zwarte lijst komen voor haatpredikers, vindt de Kamer. Hoe zo'n lijst voor moet krijgen is niet duidelijk. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft wel al een alerteringslijst... met personen die oproepen tot geweld of jihadisme. Het weer...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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Pinsel Radio Show 1086 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur hier in dit uh, unieke New Age muziekprogramma. Ja, want dat is een nieuw aids muziekprogramma, mag je wel zo noemen. Wordt zelden of nooit vertoond op de Nederlandse radio. We beginnen met een nieuwe cd. Steven Halpern, die uh, vierde feestje. Ik ken hem al... Uh, ik ken hem niet persoonlijk, maar wel al vele jaren draait muziek van hem. Hij is in 1975 begonnen, tot 2015, 40 jaar maar liefst. Ga er maar aan staan. En uh, nou, de allemaal nummers die hij met vrienden heeft opgenomen. Ga er maar eens lekker voor zitten. Twee uur lang. Fijne nieuwheidsmuziek. Veel luisterplezier.